Vijf uur. Het NOS-journaal. Marian Kokkoek. Syrische demonstranten vragen waarnemers om bescherming. oud fara presentator Joop Koopman overleden. En een ex-profvoetballer -pro doet toch geen aangifte van mishandeling. Het hoofd van de waarnemers van de Arabische Liga in Syrië... is tevreden over de eerste dag van het bezoek aan Homs. Volgens hem hebben beide partijen goed meegewerkt. Het waarnemersteam blijft voorlopig in de stad. Zo'n 70.000 demonstranten gingen vandaag in Homs de straat op. Ze vroegen de waarnemers hen te beschermen. Volgens onbevestigde berichten zette het leger traangas in om te voorkomen dat ze naar het centrum van de stad trokken. Homs heeft zich ontwikkeld tot het centrum van het verzet tegen het regime van president Assad. De laatste dagen trad het leger er hard op. Volgens de oppositie vielen daarbij gisteren nog 31 doden. Vandaag trok het leger zich voor de komst van de waarnemers terug. De oppositie zegt dat de waarnemers uit grote delen van Homs worden geweerd, omdat die eruit zien als oorlogsgebied. In zijn woonplaats Hilversum is op eerste kerstdag oud radio- en tv-presentator Joop Koopman overleden. Hij werkte 26 jaar voor de Vara, eerst als radioomroeper en daarna 7 jaar als hoofd radio-amusement. Eind jaren 60 werd hij als hoofd TV-amusement ook verantwoordelijk voor programma's als Hadimassa en 1 van de 8. Zijn grootste bekendheid kreeg Koopman als presentator van de quiz 2 voor 12. Na zijn omroepcarrière ging hij werken in de theaterwereld... onder meer als impresario van Martine Bijl en Adele Bloemendaal. Ook was hij lange tijd artistiek adviseur van Joep van het Hek. Die noemt Koopman van onschatbare waarde voor zijn carrière. In de jaren 90 maakte Koopman bij de NOS een comeback op tv. Hij presenteerde twee seizoenen van de kunstquiz De Connaisseur. Job Koopman is 81 jaar geworden. In een loods in Heemskerk is een grote hoeveelheid illegaal en zwaar vuurwerk gevonden. De partij bestond uit 117 mortieren die samen 70 kilo wegen. Een deskundige van de politie zegt dat er bij het onveilig afsteken van de mortieren een ramp had kunnen gebeuren. Het vuurwerk lag op de zolder van een opslagloods. De eigenaar van het vuurwerk in Heemskerk, een man van 21, is aangehouden. In Zwolle is een vrouw veroordeeld voor zware mishandeling van haar baby. Volgens de rechtbank is bewezen dat ze haar baby te weinig voedsel gaf. Ook toen het kind na een half jaar in het ziekenhuis werd opgenomen, ging ze daarmee door. Ze verdunde toen de zondevoeding van de baby. Pas toen de moeder niet meer bij het kind mocht komen, begon het te groeien. De vrouw heeft een tijd in voorarrest gezeten en hoeft niet meer de gevangenis in. Volgens de rechter is niet bewezen dat ze haar kind probeerde te doden. Ook vindt de rechter dat ze al wordt gestraft doordat ze waarschijnlijk nooit meer voor haar kind zal mogen zorgen. De Britten hebben gisteren, ondanks de staking van de metro in Londen, massaal gewinkeld. De jaarlijkse kerstuitverkoop trok evenveel mensen als in 2009. Vorig jaar was het minder druk doordat Boxing Day op een zondag viel en omdat het toen slecht weer was. Dit jaar was het zacht en droog. Ook de online verkoop is een belangrijk onderdeel van de uitverkoop in Groot-Brittannië geworden. De verkoop via internet steeg dit jaar met 40%. Procent. Oud-profvoetballer Edu Nandlal doet na overleg met zijn advocaat... toch geen aangifte tegen twee agenten in Utrecht wegens mishandeling. Wel dient hij een klacht in. Gisteren zei de gehandicapte Nandlal dat hij op kerstavond... door agenten uit zijn busje is getrokken en is geschopt en geslagen. Hij bracht de nacht in de cel door. De politie zou hem hebben beschuldigd van een inbraak. Het onderzoek van het OM in opdracht van burgemeester Wolfse van Utrecht... naar nou wat er precies is gebeurd, gaat wel door. Lal was in 1989 een van de weinige overlevenden... van de vliegramp met Surinaamse voetballers. Hij hield aan het ongeluk een dwarslesie over. De redding van het Russische visserschip Sparta bij de Zuidpool... ligt op schema. De bemanning is er met hulp van een Zuid-Koreaanse ijsbreker ingeslaagd... de boeg van het schip boven de waterlijn te krijgen. Het gat in de boeg kan nu worden gerepareerd. De Sparta botste half december bij de Zuidpool op een ijsschots. Lang was het de vraag of de bemanning het schip boven water kon houden. Als de reparatie volgens plan verloopt... zal het Zuid-Koreaanse schip de Sparta morgen naar open zee begeleiden. Vandaar zou het op eigen kracht weer verder moeten kunnen. De jaarlijkse nationale oliebollentest van het AD... is gewonnen door de Rotterdamse kraamhouder Richard Visser. Het jurypanel van de test beoordeelt zijn oliebollen als uitmuntend. Het was de negentiende keer dat de krant kort voor Oudjaarsdag... een panel op pad stuurde om bij 113 verkooppunten... de kwaliteit van de oliebollen te testen. 34 kramen kregen een onvoldoende. Richard Visser won voor de achtste keer. En dan nog het weer. Vanavond bewolkt en vannacht wordt het een graad of 4. Morgen lokaal eerst wat zon, later volgt er vanuit het westen wat regen. Het wordt dan 8 graden. Na morgen wordt het wisselvalliger, maar het blijft wel zacht. Lease geeft tijdelijk 0,5 extra rente. En u mag zeggen hoe lang u daarvan wilt profiteren. Eén jaar, twee jaar, misschien wel vijf jaar lang. Beslis mee op leaseplanbank.nl. Leaseplanbank. Sparen met een plan. Waarom doen we in onze vrije tijd toch allemaal hetzelfde? We zoeken de drukte op in pretparken, het strand, de bossen en op Koninginnedag. Maar hoe ziet dat eruit vanuit de lucht? En waar is het nog rustig? Vanavond in Nederland van Boven. Rond kwart over tien bij de VPRO op Nederland 1. Radio In journal. Lucella Carasso. Goedemiddag, zes minuten over vijf. De WOZ-waarde van het huis van uw buren wordt openbaar. En die van u zelf ook. Straks een reactie van de VNG op dit besluit van het kabinet. Eerst het andere nieuws over de woningmarkt. Steeds minder banken verstrekken hypotheken. En de banken die het wel doen, daar gaan we zo meteen over praten. Um, we gaan namelijk toch eerst even naar Heerenveen, naar het schaatsen. Sebastiaan Timmerman, um, want daar is de vraag... welke schaatsers Nederland zullen vertegenwoordigen op het EK Allround in Budapest. Ja. Zijn de beslissingen al gevallen? Die is net gevallen en er is ook toch wel een verrassing uh, uh, bij. Irene Wust, die wint de 3 kilometer en mag ook naar het EK... want ze won gisteren ook de 1500 meter. Gewoon uh, niks over te twijfelen na het EK, de wereldkampioen allround. Anouk van der Weijden, gaat ook. Wordt namelijk tweede op de 3 kilometer en tweede in het eindklassement. En dat vind ik dan toch wel uh, verrassend dat zij het uh, dit keer redt. Diane Valkenburg was wel verwacht, wordt derde, gaat ook. En Linda de Vries wordt vierde en dat betekent dat Marit Leenstra... De regerend Nederlands kampioene Allround, want dat werd zij vorig seizoen. En vorig seizoen ook uh, uh, deelnemer aan zowel het EK als het WK Allround. Sterker nog, bij dat EK Allround werd zij gewoon derde achter Sablikova en Wüst dat Europees kampioenschap dit seizoen gaat missen. En dat is toch wel de grote verrassing van deze EK-kwalificatie. En ze gaat het ook echt missen ook, want ze gaat ook niet als reserve. Want die reserve, dat is Jorien Voorhuis die op de vijfde plaats eindigt. Dus Wüst, Anouk van der Weijden, Valkenburg en Linda de Vries... gaan als ze allemaal fit blijven en niet ziek worden... Nederland vertegenwoordigt over anderhalve week bij het Europese kampioenschap in Budapest. Marit Leenstra moet dus noodgedwongen thuis blijven. Ja, en dat geldt ook voor Van Deutenkom, Sebastian. Sebastiaan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, die wordt negende in dat eindklassement. Gisteren eh, wel gekwalificeerd voor de wereldbekers... Maar vandaag dus niet gekwalificeerd uh, voor het Europees Dat wereldbeker, Die Wereldbekers vond zij trouwens het de belangrijkste. En om helemaal volledig te zijn. Wust gaat met Van der Weijden, Joling, met Voorhuis en met Valkenburg... het Wereldbekerscircuit in uh, in uh, 2012 op die drie kilometer. Dan zijn we helemaal volledig. Maar het belangrijkste, dat is dus die EK-kwalificatie. Zal ik nog één keer de namen noemen? Nou, vooruit Wust Van der Weijden, <laughs> Valkenburg en Linda de Vries. En geen Leenstra. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Dan dat nieuws over uh, die hypotheken. Steeds minder banken dus die hypotheken verstrekken aan mensen. En banken die het doen, die doen het steeds minder makkelijk. Economieredacteur Gert-Jan Lindenkamp. Goedemiddag, Gertjan. Goedemiddag. Allereerst minder banken die hypotheken verstrekken. Waarom uh, trekken bepaalde banken zich terug uit die markt? Nou, die trend is al een tijdje geleden ingezet. Fortis verdween van de markt, ging op in ABN Amrode, gingen er een paar failliet. DSB hield ermee op. Uh, GMAC, GMAC en Elk verdwenen. SNS heeft nu gezegd dat ze minder actief willen zijn op die, bank, eh, op die markt... en Royal Bank of Scotland doet het nu ook minder aan... en BNP Paribas wil ook vertrekken. De redenen zijn verschillend. Het heeft um, uh, soms te maken dat uh, de bank zich wil terugtrekken op het eigen land. Dat kennen ze het beste, geen risico's uh, over de grenzen. andere reden is dat ze het geld gewoon niet hebben... Uh, vroeger was het makkelijker om hypotheken in de markt te zetten, dat is niet meer zo eenvoudig. En uh, sommige banken moeten zich ook zorgen maken over de buffers die ze hebben en het geld wat je daarin stopt kun je niet uitlenen. Dus ook uh, dat is een reden waarom deze banken zich uh, terugtrekken. En dan hebben we nog, als ik me niet vergis, zo'n negen banken over die overblijven. Waarom zijn die dan minder scheutig met hypotheken dan eerst? Nou, eigenlijk een beetje om dezelfde reden. Uh, want als je het geld wil uitlenen, moet je het in eerste plaats zelf hebben. En vroeger was dat eenvoudig. Uh, dan leende je hypotheken uit, vervolgens verpakte je die... en die verkocht je weer door... Daar bleek ook rommelhypotheken bij te zitten en daar is eigenlijk de ellende mee gekomen. Dat wegzetten op de markt, dat lukt op dit moment niet meer. Dus als je geld wil uitlenen aan hypotheken, dan moet je het eerst zelf aantrekken. Bijvoorbeeld door uh, spaargeld aan te trekken. Nou, en soms is dat uh, lastig, want daar is wel weer grote concurrentie in Nederland. Dus dat is lastig. En als je het dan hebt, dan moet je ook nog bedenken... stop ik het in mijn reserves... Of ga ik het uitlenen? Nou, en dus de achterblijvers die hebben dezelfde dilemma's en dezelfde aarzelingen. En er komt nog eens bij dat een aantal van die achterblijvers eigenlijk niet scherp mag concurreren. Dat is door Brussel opgelegd, omdat ze staatssteun hebben gekregen. Het gaat dan om ING, ABN en SNS. Ja, en dan hou je eigenlijk maar één hele grote speler in Nederland over, Rabobank. En die ziet het aandeel stijgen en stijgen en stijgen. En die zegt, het is eigenlijk wel genoeg. We hebben nu 38% deze maanden van de markt. Dat is veel te veel. We zijn eigenlijk wel tevreden met 30%. En is dat te veel omdat ze dan te veel risico gaan lopen op den duur? Nou ja, dat is een, iets wat meespeelt. Als ze, als ze een enorm aandeel in Nederland hebben, dan is dat natuurlijk uh, uh, een risico wat ze ook niet willen lopen. Als het in Nederland op de markt, uh, de hypotheekmarkt, slecht gaat of, of daar problemen ontstaan, dan wordt daar Rabobank uh, onevenredig door getroffen. Dus die zijn daar helemaal niet zo happig op. Dus ja, als je het helemaal bij elkaar neemt, de vertrekken er vertrekken een hoop. En de achterblijvers zijn eigenlijk helemaal niet zo happig om uh, hypotheken uit te lenen. En als je een hypotheek wil, dan moet je goed zoeken dus? Dan moet je zo zoeken. En je, je, je, je dealen en wielen is ook wat minder. Uh, dus hele scherpe rentes zitten er niet uh, in. En ja, misschien is dat wel de belangrijkste uh, conclusie. Geld wordt schaars. Dat hebben we ook een beetje geleerd van deze uh, crisis. En dus moeten we er misschien ook wel iets meer voor gaan betalen. Dat was Gert-Jan Dennekamp, nu contact met Mark de Moor. Hij is directeur van Argenta, dat is een Belgische bank... die nog wel actief is op de Nederlandse markt. Goedemiddag, meneer de Moor. Goedemiddag, mevrouw. Een gat in de markt voor u, zo te horen. Ja, een gat in de markt. God, uh, wij zelf uiteraard zijn er ook niet zo heel erg gelukkig mee... wat er momenteel in de Nederlandse markt uh, gebeurt. Uh, want wij zien inderdaad uh, de concurrentie toch wel uh, heel erg schraal worden... Uh, en dat heeft dan uiteraard ook weer een invloed uh, op de huizenmarkt zelf. Dus uh, uh, het ene brengt het andere een beetje teweeg. Nu, wij zelf uh, hebben wat minder last van uh, al die redenen die uh, meneer Pennekamp net opnoemde, waarom een aantal banken. ...zich terugtrekken of wat voorzichtiger geworden zijn. Uh, uh, wij zijn van huizen uit uh, altijd nogal uh, voorzichtig met dingen... ...dus uh, wij beschikken wel over voldoende liquiditeiten en voldoende kapitaalbuffers... Uh, ...om verder hypotheken in Nederland en ook in België te verstrekken. Uh, maar we hebben een tijd geleden eigenlijk uh, voor onszelf al uitgemaakt... Uh, ...hoeveel wij precies uh, uh, willen verstrekken in Nederland en in België... ...en uh, daar willen wij ons uh, vooralsnog ook aan houden. Ja, En waarom is dat? Waarom breidt u dat dan nu niet uit? Wel, omdat wij eigenlijk ook in het verleden een beetje anders dan wat de meeste andere spelers in de Nederlandse markt gedaan hebben, ons de hele tijd met stabiele cliëntendeposito's hebben gefinancierd. Dus wij zijn niet naar de kapitaalmarkt getrokken om onze hypotheekboeken te financieren. Um, en uh, wij willen dat ook in de toekomst niet doen. Overigens uh, is op dit moment die markt ook uh, zo goed als gesloten. Dus uh, dat biedt ook geen soelaas. Nee, want uh, zal dit nou een tijdelijke situatie zijn... waar we over een paar jaar weer, weer uitkomen? Of, of is dit een, een, een nieuwe werkelijkheid op de hypotheekmarkt? Um, well, um, ik denk uiteraard dat uh, wat er nu allemaal gebeurt, uh, daar komen we weer wel uit. Uh, we zijn uh, uit alle crisissen uitgekomen. Dus ook uit deze komen we wel uit. Maar ik denk toch een beetje dat... Uh, ...in Nederland er na de crisis een wat andere wereld als het over hypotheken gaat zal ontstaan. Dus ik denk persoonlijk de aflossingsvrije hypotheken dat dat wel verleden tijd is... Um, en wellicht dat er ook uh, aan dat uh, magische woord hypotheekrenteaftrek... in de toekomst nog wel wat zal gebeuren. Ja, het eerste zijn ze wel aan toe uh, bij, bij de politieke, tweede zijn ze nog niet aan toe aan die, ja. aan die aftrek. Uh, Gert-Jan Dennekamp zei net, scherpe rentes zitten er niet in. Gaan we terug naar de tijd dat er zo weer 14, 15 procent wordt gevraagd voor een hypotheek? Bent u er nog, meneer de Moor? Ja, ik ben er ook. Ja. Ja. Nee, gaan we terug naar de tijd, denkt u dat er weer rentes van 14, 15 procent worden gevraagd voor, voor de hypotheek? Dat denk ik op dit moment niet. Uh, ik bedoel, uh, de rente zelf, de marktrente, die blijft uiteraard uh, relatief laag. En uh, ik zie ook geen, uh, geen redenen waarom we terug naar die torenhoge marktrentes zouden gaan. Dus dat hypotheken uh, plots uh, terug uh, 14, 15 procent zouden kosten, dat zie ik eerlijk gezegd uh, niet gebeuren. Uh, dat er nog wel uh, enkele tienden van een procent bij kunnen komen uh, in de nabije toekomst, uh, dat zie ik wel gebeuren. En dat is dan omdat er geen concurrentie is, of in ieder geval niet meer zoveel als eerst? Uh, wel, dat is omdat er geen concurrentie is, maar uiteraard ook omdat het verstrekken van hypotheken uh, voor heel veel spelers uh, gewoon uh, veel meer geld gaat kosten in de toekomst... Uh, de meeste zitten nog met aardige onevenwichten in hun balans... Uh, waar ze financiering moeten voor vinden of eigen vermogen. Dus onvermijdelijk, denk ik, dat uh, als je naar de hele markt kijkt... Uh, dat dat uh, nog een impact gaat hebben op de prijs voor de consument. Ja, en dat komt dan weer door die nieuwe regelgeving... die is voortgekomen en uit uh, dan de schuldencrisis. En dat komt dan door die nieuwe regelgeving... en uiteraard uh, door de structuren van de balansen van de meeste banken. Uh, Nederland is typisch een land waar eigenlijk uh, veel minder dan in... Vele andere Europese landen hypotheken gewoon met spaargeld gefinancierd is. Ja. Zeg de Vereniging Eigen Huis die wil nu de NMA inschakelen om te kijken of er geen afspraken over die rente worden gemaakt. Hebben ze daarmee een punt, denkt u? Draagt nee, ik denk dat, dat niet. Ik wil dat een stelligste ontkennen dat er afspraken tussen hypotheekverstrekkers in Nederland zouden gemaakt worden. Het heeft alles te maken met de, de regels en de prijs van het geld op dit moment op de geld in kapitaalmarkt. Mark de Moor, directeur van Argenta, ik dank u wel voor uw reactie. Straks de reactie van de gemeente op het plan... de WOZ-waarde van huizen openbaar te maken. Het is rustig op de Nederlandse wegen voor zover wij hebben doorgekregen. Staan er geen files. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Joop Koopman is overleden. Presentator bekend van 2 voor 12. Hij was de eerste presentator van het programma. Die laatste aflevering die hij presenteerde in 1981 klonk zo. Dames en heren, goedenavond. Het is dan zover. Dit wordt de aller-allerlaatste uitzending van 2 voor 12. En we hebben voor die afsluitende uitzending van vanavond... een soort noodgreep moeten bedenken... om tot een uh, goede afwikkeling te komen wat de deelnemers betreft. De regeling die wij voor vanavond hebben is de volgende. Dat er spelen nu tegen elkaar in... De eerste, het eerste deel van de uitzending. En ja. Ja, naast 2 voor 12 was Koopman ook betrokken... bij een van de acht en Hadi Massa. Cabaretier Joep van het Hek heeft met zijn overlijden... een geliefde vriend en ook artistiek begeleider verloren. Joep van het Hek, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kwam u voor het eerst met Joop Koopman in contact? Ik was, uh, ja, cabaretier, begin het cabaretier. Ik had een uh, groepje, cabaretar. En ik wilde heel graag bij uh, Impassaya Lumen... omdat dat... Ja, werd de Rolls-Royce onder de impresariaten genoemd. Uh, het was gebaseerd uh, op de carrière van uh, Fons Jansen. En daarbij waren er allemaal andere uh, artiesten gekomen. En uh, iedereen zei, Joop Koopman is de beste. En uh, toen heb ik me daar aangemeld. Ja, en dacht u toen ook gelijk, dit is iemand van wie ik veel kan leren? Dat dacht ik wel meteen. En uh, hij zag het ook in eerste instantie niet helemaal met mij zitten. Oh. En uh, ja, dat was wel leuk. Is dus een aantal keren komen kijken en Gaf vertedde al een aantal hints als je dat dus doet en daarop let en daarop let en, uh, en toen op een dag zei hij, laat het maar doen, zijn we begonnen. En daar is een hele rare, ja, rare en met rare bedoel ik zeer positief, geweldige vriendschap uit ontstaan, ja. En als hij in de zaal zat, keek u dan tijdens een voorstelling naar hem om, om te zien of het goed was? Nou, ik kon hem nooit zien, want hij zat altijd uh, heel bescheiden achterin op, bij het geluid en uh, met een paar aantekeningen. En dan zei hij altijd aan de voorstelling, we spreken elkaar morgen. En dan gingen we de volgende gingen we bellen. En dan nam hij de volgende me door en dat was heel positief. En zei dan uh, ook vooral dat hij heel leuk vond wat ik veranderd had. Ik verander altijd veel. En, uh, en dan zei hij op een gegeven moment, wat mij betreft mag je daar veel langer over, op doorgaan. En hij zei ook: En trouwens, dat grapje kan er wel eens uit. Of dat grapje kan er wel eens. Nou ja, weet je. Wat bracht het hem zelf om dit voor u te doen? Nou ja, hij was mijn impresario. En hij zag dat ook als het gewoon als zijn werk. Dus hij zag als zijn werk niet alleen uh, het, het, het boeken van de voorstellingen en het tellen van het geld. Maar het ging hem om dat, dat de mensen met een geweldige voorstelling naar buiten gingen. Dus dat moest inhoudelijk goed zijn. En toen in 1994 ging hij met pensioen, toen was hij 64. En toen stopte hij met, uh, met het impresariaat. en toen keek ik hem aan. En zei ik, ik hoop niet dat dit ook het einde is van, nee, in tegendeel, daar heb ik nu nog meer tijd voor. En uh, hij was natuurlijk meer hè, dan uw adviseur, uh, lange tijd tv-man geweest. Keek u wel eens ja. naar de quiz 2 voor 12, toen hij dat presenteerde? Absoluut. Ab absoluut. En dat uh, 2 voor 12 mag in mijn ogen en oren ook alleen maar de Joop Koopman uh, gepresenteerd worden. Daar was hij ook zo beroemd om. En ik kende ook, niet, kende ook niemand die zo perfect Nederlands sprak. En, uh, ja, en trouwens ook op alle andere gebieden. Ik heb onbeduidelijk met Joop gelachen. En uh, hij heeft mij goede wijn leren drinken. <laughs> hij heeft mij naar kunst leren kijken. Hij heeft uh, mij heel veel boeken toegestopt. Elkaar ook, graag elkaar boeken. En, ja, ja, een bijzondere vriend. Joop Koopman, hartelijk dank Joop van Tek voor uh, de herinnering aan hem. Dankjewel. Okay. Joop van het Hek dus. Dan, die WOZ-waarde van Huizen. Die wordt openbaar, dat heeft het kabinet besloten. De waarde is bepalend voor de lokale belastingen die je betaalt, maar ook voor het vaststellen van het eigen woningforfait en de inkomstenbelasting. Robert Verkuilen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de VNG. Goedemiddag. Goedemiddag. En ja, Wat vindt u ervan, dat die waarden van de WOZ, de WOZ-waarde, dat die openbaar worden? Daar zijn we tevreden over, want we hebben dat zelf eerder voorgesteld. En we zijn blij dat dat er nu van gaat komen. Ja, waar, waarom vond u het zo belangrijk dat dit ging gebeuren? Nou, op dit moment ploft die waarde bij de bewoners op de mat. En we doen ons vreselijke best om dat zo goed mogelijk te laten zijn. Maar dan is het nogal speuren van, uh, voor een uh, huiseigenaar van... is dit wel de goede waarde bij openbaarheid, kun je dat wat makkelijker bekijken. Want als het openbaar wordt, hè, waar kan je dat dan opzoeken? Uh, de, over die details gaan we nog verder kijken, maar het zal waarschijnlijk iets uh, via internet zijn. Dat ligt want, want nu lopen mensen vaak uh, door de straat van, goh, wat is bij u de WOZ-waarde? Maar dat gaat zo meteen dus een stuk makkelijker. Dat is wel nou de bedoeling, ja? ja, dan is alleen wel de vraag of je dan uh, beter begrijpt waarom die waarde zo hoog of zo laag is. Nou, dan zie je in ieder geval of het een beetje lijkt op wat je er zelf van gedacht had. Uh, ook bij je buren en ook bij anderen die een soort gelijkhuis hebben. Ja, want vaak is inderdaad het probleem, dat herken ik ook wel, dat je denkt, god, hoe, hoe komen ze daar nou bij? Mm -hmm. Maar het is dus niet zo dat die toelichting gaat veranderen, dat je daar meer over te weten komt. Um, die toelichting die verandert volgend jaar al, dan wordt die wat duidelijker. Maar ja. daar nog extra bovenop zal waarschijnlijk over twee jaar die boswaarde openbaar worden. Dat gebeurt nog niet gelijk. Want de wet moet nog uh, veranderd worden. En de manier waarop uh, die waarde wordt vastgesteld... Hè, is dat bij iedere gemeente nou hetzelfde, met dezelfde methode? Uh, in wezen wel. Uh, gekeken wordt wat de verkoopprijzen van woningen zijn. En uh, zo goed als dat gaat, wordt dan uh, een vergelijking gemaakt... en wordt de waarde van uw huis daarvan afgeleid. Nou, u zegt zo goed als dat gaat. Ik meen een beetje bij u te horen dat u het af en toe... ook maar een ondoorzichtig proces vindt, of niet? Nee, tegendeel. Alleen, uh, ja, wat is een waarde... Als, als er twee tracteurs naast elkaar staan en ze noemen exact dezelfde prijs, dan weet je één ding: dan hebben ze met elkaar gepraat. Als u morgen een huis wilt verkopen, kunt u echt niet de waarde op 100 euro nauwkeurig schatten, of niet op 1000. Hmm. Zeg, is dit nou ook bedoeld om te zorgen dat mensen uh, minder snel hun beklag gaan doen of een bezwaarschrift indienen bij de gemeente? Nou, het is primair bedoeld om die wijden zo goed en zo duidelijk mogelijk te krijgen. Als ze minder snel hun beklag gaan doen, is dat meegenomen. En wat misschien nog wel belangrijker is... is dat ze misschien in een eerder stadium hun uh, mening kunnen laten horen... zodat we niet gelijk in een conflictveer terechtkomen. Want dat gebeurt regelmatig? Eén uh, op de vijfde geval ongeveer. Nou ja. Nu zijn er kamerleden die zich zorgen maken over de privacy... als er meer openbaarheid ja. komt. Is dat ook een zorgpunt wat bij u leeft, bij de VNG? Ja, dat is een duidelijk aandachtspunt. Uh, wat we voorgesteld hebben is om het principe om te draaien. Het is nu uh, geheim tenzij. En het uh, omdraaien van het principe betekent openbaar tenzij. En over dat tenzij, hoe dat ingevuld wordt, daar moet de Kamer nog goed over praten. En daar zal ook het uh, College Bescherming Persoonsgegevens om raad gevraagd worden. Dus dat kan betekenen dat als jij niet wil dat uh, de WOZ-waarde van jouw huis uh, openbaar wordt, dat je dat aan moet geven? Wellicht, wellicht. Dat is een van de mogelijkheden, ja. Goed, maar als ik het hoor, dan moet er nog een hoop, uh, een hoop gebeuren voordat het zover is. Over een jaar of twee dus. Uh, dat denk ik wel, ja. Robert Verkuilen van de Vereniging Nederlandse Gemeente, dank u wel. Eerst dank. Goedemiddag. Ja, de eerste kerstinkopen voor 2012, die zijn alweer gedaan. Vandaag gaan de kerstballen, de slingers, de engeltjes namelijk met grote kortingen over de toonbank. Karin Alberts, die keek rond op de kerstafdeling van een grote winkel in Ermelo. Of volgende week helft van de helft nou dan zeg ik ja dan pik ik ze daar. dan maar. ik, ik ze wij een, een, een kritische consumenten pakken. Ja, eigenlijk wel ja. Ja, Je ja, ik vind dat eigenlijk leuk. al in uw mandje zitten maar toch weer teruggezet. Ja, ik heb ze teruggezet. Ja hoor. Ja. ze zijn wel schattig hè die dikke ja, huisjes. Mooi. ja, ze zijn prachtig. Maar komt u later deze week nog een keer terug om te ja, kijken of de prijzen ja, ik, verder gezakt ja, zijn tegen het weekend aan uh... Ik denk dan dat ze toch wel alles dus kwijt willen uiteindelijk. Want ja, ze hebben de ruimte weer nodig voor de ski en alles. Dus, dus ik wacht gewoon tot het weekend. Heb jij ook? Ja, ik ook, ik, dan gaan we het ik heb het weer teruggezet. Samen. Ik heb het, het weer teruggezet, samen. Dan ik je wel, wel weer op ja. in Harderwijk. En die dijkeren heb je dan de helft voor de helft. Dan moet namens voortvallen. Of Leusden. Daar je 50%. Ja, nee, maar ja, als, als ik dus een stuk rij al ben ik het daar kwijt. Ja. Ja. Ben, ik, ben ik dus nog meer kwijt dan, dan de ja. korting. Maar ah, ja. toch was het overal veel minder als vorig jaar, met de huisjes. Ja. In Utrecht minder, in Leusden ja. minder, hier minder. Ja. Ja. U houdt het goed bij, meneer. Ja, nou, ik word oh, ja. overal een beetje ik ben geweest? Ja, u bent overal... Ja. Ja, ik kom zelf uit Nijkerk. Oh, oh, okay. daar heb ik ja. alles van. Ah, ja. Nou, Dat heb je ja. nog eens een keer, ja. hm. De helft voor de helft. Op het eind. tuin. Maar u, u reist echt al die plaatsen af op zoek naar leuke koopjes. Niet verkoopjes, want ik heb zelf een blad van uh, drie meter bij 2,5 helemaal vol. Er was niks meer bij. Nou, ik heb nou een, een brug, hè, die hebben ze hier niet. Die oh, hadden ze, ze in Nijkerk nee, kan... ja, ook niet. Ik heel, heb een treistel van, van, bijna... van twee meter bij, wat zal het zijn? 1,25, denk oh, ik. Ja. Maar met skibaden, bergen, alles erbij gemaakt. Ja, ik heb ook bergen. berg. U een heel Winterdorp. Ja. maar Niet alleen voor mezelf thuis, ik voor die kleinkinderen. En hoeveel weken staat u er per jaar? Uh, nou, niet zo lang. Drie nee, weken. Nee. Meestal naar Sinterklaas. Als mijn schoonzoon maar kan. Want ja, het is denk. nog ingewikkeld. Want ik, uh, ik heb hem zo hoog. Dus al de draaien, het is een en al ooit eronder. Dus mijn schoonzoon heeft een goed verstand van elektrisch. Omdat het toch in die handel zit. En dan hoort dit, en dan hoort dit, en dan hoort dat. Want je kunt niet de hele dag op een knopje drukken en alles gaat rammelen. Dus goed, ja. allemaal apart. Hè? Dan ja. heeft u een paar weken per jaar heel veel plezier ervan. Ja, en heeft u dan goed. ruimte genoeg om, ja. om het Jawel. vervolgens de rest van het jaar ja. weg te ik bedoel, bergen? In koffers. In dozen koffers zitten erbij. Op zolder. Nee, een jaar of nou jij. Een flatgebouw, <laughs> zit ik. Er staat gewoon alles achter me. Hartkleding. Tegen de buren van de kast ja, perfect. Ja, ik perfect. Uh, bij ons ligt het uh, in de kelder, onder de garage en de rest, ja, kleine delen uh, in de kast, ja. logeerkamer. Dus oh, ik heb zeven ruimte. Zeven ruimte. Ja. -ruimte. ja, -ruimte. ja, ja. ja. ja. ja. Nou, hoe lang bent u daarmee bezig afbreken? We al die doosjes. Uh, ja, ik doe samen doosjes met mijn vrouw een uurtje of zes. Zo. Alles weer schoonmaken dus. Maar u doet alles met die vrouw, maar Ik moet dit allemaal alleen doen. Nou ja, alles. Maar je hebt toch ook wel een trein er doorheen. Ja, een trein en oh, een, een tunnel. tunnel. ik heb twee treinen doorheen. Ik heb een hele grote trein heb ik. U heeft hier rondgekeken, maar vooralsnog niks gevonden van uw gading. Uh, nee. Zo'n carousel of, of zo'n skischansje? Uh, ja, die is heel, heel, heel goedkoop, maar ik had al een carousel en ik zocht eigenlijk een molen, maar die hebben ze hier niet. Met dat. Een bruinige waterrat, dat draait. Oh o, ja. Sorry. Ja, en... Uh, Aan de zijkant, ja. ja. In Banneval hebben ze we wel drie modes. Ik heb er zelf twee, maar niet die ik zocht. Heeft heet uh, het blokken die niet meer? <nogstelling> nou, even bij de blokker kijken. Kerstinkopen voor 2012 in Ermelo. Zo meteen na half zes hebben we een lang gesprek met Esmeralda van Boon. Zij is even in Nederland. Ze heeft het afgelopen jaar verslag gedaan van de Arabische opstanden. Tot zo, na half zes.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 En verder helemaal eh, niks. Geen cent meer. <laughs> Geen cent te veel hoor. <laughs> ja, zal ik dan nog even een website noemen? Ja, doe ik dat. Kijk op Peugeot.nl of ga naar uw dealer.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 Oh, wat ik wel kan zeggen is dat je de Peugeot 107... naast de lage all-in-prijs van 7.995 euro... drie jaar kan financieren tegen 0% rente. Let op. Geld lenen kost geld. Radio 1. Het NOS-journaal. De waarnemers van de Arabische Liga in Syrië... zijn tevreden over de eerste dag van hun missie in Homs. Het hoofd zegt dat alle partijen goed meewerken. Zo'n 70.000 demonstranten gingen de straat op... en vroegen de waarnemers om bescherming. Het leger zou traangas tegen hen hebben ingezet. In Zwolle is een vrouw veroordeeld voor zware mishandeling van haar baby. Ze gaf haar kind te weinig te eten. Zelfs in het ziekenhuis ging ze daarmee door. Ze manipuleerde de zondevoeding. De straf van de vrouw is gelijk aan haar voorarrest. De rechter zegt dat ze ook wordt gestraft... doordat ze haar kind waarschijnlijk nooit meer mag verzorgen. In een loods in Heemskerk is een grote hoeveelheid illegaal en zwaar vuurwerk gevonden. De partij bestond uit 117 mortieren die samen 70 kilo wegen. De politie zegt dat bij ondeskundig afsteken van de mortieren een ramp had kunnen gebeuren. Een man van 21 is aangehouden. En oud-VARA-presentator Joop Koopman is overleden. Lang voor Astrid Joosten presenteerde hij de Kennisquiz 2 voor 12. Ook was hij betrokken bij programma's als Hadi Massa en de Stratenmaker op c en bij theaterproducties van onder meer Joep van het Hek. Joop Koopman was 81 jaar. Dat zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Met Gerrit Hiemstra. Het is overal bewolkt. In het noorden van het land valt wat motregen en verder is het droog. Verder was het vandaag weer zacht met 8 tot 10 graden. Vanavond en vannacht verandert er maar weinig. We houden veel bewolking, de temperatuur daalt naar een graad of 5. De wind waait vannacht uit het zuiden, land zwak tot matig. Aan zee vrij krachtig windkracht 5 en tegen de ochtend krachtig windkracht 6. Morgen overdag trekt een zwak koufront over het land. Morgenochtend is het droog, zijn er wat opklaringen. Morgenmiddag trekt het gebied met bewolking en een beetje regen... van west naar oost over het land. En daarna klaart het weer op. De temperatuur komt morgen uit op 7 à 8 graden. De wind waait morgenochtend uit het zuiden. Windkracht 4, aan zee, krachtig tot hardkracht 6 tot 7. En morgenavond ruimt de wind naar zuidwest tot west... en wakkert in het gebied nog wat aan tot stormachtig, windkracht 8. Na morgen wordt het wat wisselvalliger. Donderdag trekken enkele buien over. Vrijdag opnieuw een dag met veel bewolking en wat regen. wordt overdag een graad of 7 en s'nachts 3 à 4 graden. Zaterdag is het uiteindelijk wat droger en wat kouder. En zondag gaat het weer regenen. ANWB Verkeersinformatie. Er is een aanrijding geweest op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopende Meer en Sloten staat 2 kilometer. Bij Sloten zijn twee rijstroken dicht. Daardoor is het ook vastgelopen op de A10 de ring van Amsterdam. Daar staat tussen Oud-Zuid en Sloten 2 kilometer. En de andere kant op tussen Geuzeveld en Knopende Meer ook 3 kilometer.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 Artikel 24 van de Geneva Convention. Medical personeel, exclusief in de collectie, transport or treatment of treatment... van de gewonden en zieken, zal worden en in alle circumstances. Als we in oorlogstijd respect hebben voor hulpverleners, waarom dan niet in vredestijd? Zo'n 80% van onze ambulance-medewerkers, politieagenten en brandweermannen.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 Drie minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. En wij gaan naar T half. Daar zijn de selectiewedstrijden voor het EK Allround in volle gang. Sebastian Timmerman keek eerst naar de vrouwen en nu de mannen, denk ik, Sebas. Ik kijk naar uh, Bob de Jong. Ja, Bob de Jong doet ook mee aan de, de EK-kwalificatiewedstrijden. En hij rijdt in de derde rit van uh, de 1500 meter. En dat doet hij trouwens tegen uh, Robert de Rijk. En die neemt afstand, dus ook de betere sprinter van de twee. Want Bob de Jong kennen we natuurlijk vooral als steer. Maar ja, die EK-kwalificatie bij de mannen gaat over een 1500 meter en een 5 kilometer. Die 5 kilometer rijden de heren morgen, nu dus de 1500 meter. En dat is wel in het voordeel van een lange afstandspecialist als Bob de Jong. Want normaal gesproken gaat zo'n kwalificatie over een enkel round. Moet je dus ook een 500 meter rijden. Ja, en daar verliest Bob de Jong zo verschrikkelijk veel op. Maar nu kan hij dat verlies wellicht beperken op de 1500 meter. En uh, dan proberen we morgen via een goede 5 kilometer de gooi te doen... na die EK-kwalificatie. Sven Kramer moet zich ook gewoon kwalificeren in het jaar van zijn comeback. Hij rijdt straks in de achtste hit tegen Mark Tuijten. Dat is een rit... Om natuurlijk zo op voorhand op papier je vingers bij af te likken. De Olympisch kampioen van de 1500 meter tegen de Olympisch kampioen van de 5 kilometer. Tijdt het tegen Kramer. Jan Blokhuizen. Vorig jaar een beetje doorgebroken natuurlijk. Als allrounder. Hij rijdt in de laatste rit tegen zijn ploeggenoot, Wouter Oldeuvel. Dat zijn de twee TVM'ers, net als Van Kramer natuurlijk. Uh, die, twee TV, of die drie TVM'ers, Kramer, Blokhuizen en Oldeuvel... zijn voor mij de grote favorieten. En wie pakt dan dat vierde ticket? Dat vind ik moeilijk. Wordt dat Koen Verweij Heeft nog niet echt overtuigd... dit seizoen in het voorseizoen. Misschien Tetjan Bloemen wel is wel redelijk goed in vorm. Of misschien komt dus de verrassing wel van zo'n lange afstandsspecialist. Bijvoorbeeld die Bob de Jong. Al gaat hij wel de 1500 meter, denk ik, verliezen van Robert de Rijk... die afkomstig is uit Utrecht. Ofwel, de Jong komt nog terug in de laatste 100 meter... De winnaar wordt Robert de Rijk in 1 minuut 51 seconden en 1500ste. Tweede daarmee achter Frank Hermans, die reed de rit hiervoor. 1,50,28. Zijn nog niet de grote namen die we verwachten voor die EK-kwalificatie. Hermans voorlopig aan de leiding, Robert de Rijk tweede, Bob de Jong derde. En straks tegen het einde, dan komen dus de grote namen in actie op de 1500 meter bij de mannen. Sebastian Timmerman. 2011 zal voor altijd verbonden blijven met de grote omwentelingen in de Arabische wereld. Dictators die van het toneel verdwenen. Een jaar geleden hield bijna niemand dat voor mogelijk. Het begon allemaal in Tunesië. Op 17 december 2010 stak Mohamed Bouazizi zichzelf in brand. Een paar weken na zijn dood zocht verslaggever Mustafa Oekbi zijn moeder op. Mijn Mohammed werd op die bewuste dag worden zoveelste keer lastiggevallen door de politie. Mohammed verkocht op zijn eenvoudige karretje groente en fruit. Maar dat mocht niet van de politie. Niet omdat het verboden is, maar omdat de politie corrupt is en geld wil zien. Zijn spullen werden afgepakt en hij werd geslagen. Het was niet de eerste keer. Hij is al zo vaak vernederd door de politie. Maar dit keer kon hij het niet langer accepteren. De dood van Bouazizi leidde tot massale protesten. Op 14 januari ontvlucht de president Ben Ali zijn land. De Nederlander Job Arts was op dat moment in Tunesië. Hij meldde het nieuws op Radio 1. Ik heb net vernomen dat de president uh, is, uh, het land uit, is gevlucht. De president Ben Ali is het land uitgevlucht, zegt u. Ja, de mensen, uh, jullie op straat. Net uh, 30 seconden voordat u uh, doorkwam uh, heb ik even gecheckt waarom ze zo aan het juichen waren. En het, het schijnt dat hij vertrokken is. Ben Ali was inderdaad vertrokken. Hij kreeg asiel in saoedi arabië De omwenteling in Tunesië was de vonk die ook in andere landen tot revolutie leidde. Op 25 januari braken in Egypte grote protesten uit. Tweeënhalve week later verdween president Mubarak van het toneel. Dat werd bekendgemaakt door vicepresident Omar Suleiman. Mubarak vroeg de legertop om het bestuur van het land op zich te nemen. Op het Tahrirplein brak een massaal volksfeest uit. <tiedertijd> Dat was 11 februari. Intussen is er natuurlijk ontzettend veel gebeurd... en dat is gevolgd door journalist en Arabist Esmeralda van Boon. Ze heeft zes jaar in Cairo gewoond en deed het afgelopen jaar... onder meer voor Nieuwsuur Verslag van de Omwentelingen. Goedemiddag, Esmeralda. Goedemiddag. Hallo. Ja, jij was er ook bij hè, op die dag, 11 februari. Hoe hoorde jij dat Mubarak wegging? Ja, daar was ik inderdaad ook bij. Wij stonden voor het televisiegebouw en hadden net de camera gepakt... en we begonnen met draaien. En in één keer ging iedereen om ons heen uh, juichen en, en schreeuwen en doen. En toen dacht ik, nou, wat gebeurt hier nou? Toen vroeg ik aan mensen om me heen, wat is er aan de hand? Toen zei ze, ja, Moe Bark is afgetreden. En die hadden dat gehoord via telefoontjes. Toen heb ik snel nog naar Hilversum gebeld om het te checken. En het enige wat ik nog kon vragen was... Klopt het, dat hij weg is? En ze riepen nog ja. En toen hoorde ik helemaal niets meer, want toen was het één groot feestgedruis. Ja, en, en nu ben jij pas ook nog terug geweest, in Cairo... voor jouw programma Voorbij de Arabische Lente. Wat viel jij nou het meest op daar? Nou, wat mij meest opviel was uh, toch wel de onveiligheid waar Cairo uh, op dit moment in verkeert. En dat klinkt misschien raar, het is een 18 miljoenen stad. Maar Cairo was altijd een hele veilige stad. En dat is gewoon niet meer zo. Er is nauwelijks politie op straat. Mensen nemen uh, heft in eigen handen. Uh, er, zijn, er is ontzettend veel criminaliteit. En dat viel mij heel erg op. En mensen zijn ook wel heel erg flauw. En, en klaar met, met uh, de onrust allemaal. Ze willen eigenlijk gewoon weer dat het leven weer normaal wordt... en dat ze door kunnen gaan met het leven. Want de afgelopen tijd heeft ook zoveel, uh, mensen ervoor, heb, heeft er heel veel mensen ervoor gezorgd... dat ze gewoon heel weinig geld hebben, hun lonen niet meer krijgen... of geen werk meer hebben. Dus voor heel veel mensen is de situatie gewoon veel nijpender nog weer geworden. Ja, en weet jij waarom er dan minder politie is op straat... en criminelen hun kans kunnen grijpen? Nou, er zijn verschillende theorieën over. Um, toen wij daar waren, was het uh, um, vlak bij de verkiezingen, en toen zei men, van, ja, de politie die er dan op straat is, die zijn bezig om die uh, um, stemming, stemlokalen te beveiligen. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, dit doen ze ook expres, omdat ze een, um, een stukje chaos willen laten ontstaan, zodat de militairen ook wat meer uh, kracht kunnen met kracht kunnen zeggen, zie je, als wij niet genoeg er aan doen, ver, vervalt het land in chaos. Eigenlijk wat Mubarak altijd al heeft gezegd. Als ik er niet meer ben, zal het één grote chaos worden. En in het begin van de revolutie zijn de gevangenissen opengezet. En nog heel veel van de criminelen die toen zijn vrijgelaten... zijn nog niet weer opgepakt. En mensen weten ook, van, ja, als we nu wat doen... Ja, er zullen geen represailles op zijn. en We kunnen doen en laten wat we willen, want er is niemand die ons oppakt. En voorheen was dat wel zo. En jij was daar uh, weer terug, hè? want je hebt daar lange tijd gewoond. Hoe is het daar om als vrouw te zijn? Nou ja, nu vond ik het de laatste keer dat ik er was... Um, merkte ik wel heel erg dat er wel wat anders naar me werd gekeken. Tijdens de revolutie was het heel duidelijk dat het mannen en vrouwen één waren. En op het Heerjeplein was het heel prettig om te zijn. En dat was in de jaren dat ik daar woonde... eigenlijk niet zo, weet je, op, op straat wel vaak wel aangesproken en uh, nagefloten... En, veel uh, uh, gedoe altijd. En dat was eigenlijk tijdens de revolutie niet. Maar dat is nu helemaal weer omgekeerd. En hebben heel veel vrouwen daar ook wel weer last van. Dat ze worden lastiggevallen En dat gaat soms heel ver. Terwijl er misschien wel hoop was bij vrouwen... dat de situatie permanent zou veranderen, of niet? Ja, die hoop was er zeker. En, uh, want dat was een beetje... Op dat Taglierplein was een beetje... Een, een, een, uh, een leventje natuurlijk ontstaan en een sociale cohesie. En die was heel prettig voor heel veel mensen. Waarop mensen ook zeiden, ja, we kunnen hier gewoon naast mannen staan... zonder lastig gevallen te worden. Laat dit alsjeblieft ook uh, ja, voortzetten. En dat is gebleken dat dat niet zo is. Nee. En als we even een sprongetje maken van Egypte naar Libië... want je bent ook in, in Libië geweest. Hoe, hoe ja. is het daar uh, voor de vrouwen geweest het afgelopen jaar? Nou ja, tijdens um, toen in, in Libië nog heel erg heftig werd gevochten, waren de vrouwen uh, wel degelijk ook actief daarin. Niet in het vechten zelf, als wel in de aanlevering van munitie, in de aanlevering van voedsel, um, in de verzorging van, van mensen en ook in het helpen met uh, het laten onderduiken van mensen. Maar op het moment zijn er wel absolute vrouwen... die in het begin heel positief waren toen ik ze tegenkwam. Dat zeiden, nou, tijdens Gaddafi leefden wij in schaduw. En nu zul je zien, nu zullen wij uit die schaduw treden... en zullen wij een belangrijke rol krijgen hier in het land. Um, maar als je kijkt naar wat de, de werkelijkheid nu is... er is er niet zo heel veel plek voor vrouwen tot nu toe... in um, uh, verschillende uh, commissies die er zijn opgezet. En daar is wel onvrede over. Ja, en heb je daar dan een verklaring voor waarom dat is? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel, ik, ja, ik heb het daar wel over gehad. En er zijn wel heel veel vrouwen ook geweest. Kijk, in de tijd dat er nog heel erg werd gevochten... was het logisch dat wij wat meer een rol op de achtergrond hadden. En er is gewoon uh, toch wel een mentaliteit. Want dat is in het land toch wel vaak zo langer geweest. Dat wij wat op de achtergrond zijn. En wij moeten gewoon harder onze stem laten horen... om te laten merken dat wij ook meer op die voorgrond willen zitten. En meer uh, ook wat te zeggen willen hebben. Ja, en er zijn mensen die zeggen van ja, de... de Islamisten hebben het wat meer voor het zeg gekregen in Libië. En die zorgen er ook voor dat vrouwen wat minder ruimte krijgen. En snijdt dat ook hout, denk je? Nou ja, deels denk ik dat er wel um, uh, in bepaalde gebieden... wel meer islamisten ook wel aan de macht zijn. En, en dat, er, uh, dat zij het ook wel wat meer voor het zeg hebben. En dat de bewegingen om vrouwen wat meer uh, uit de schijnwerpers te halen... dat die wel op hun religie misschien wel gestoeld zijn. Maar kijk, Libië is nu nog zo aan het zoeken hoe ze verder moeten. Ik, daar kan nog heel veel veranderen. En ik denk dat er ook nog heel veel gaat veranderen. Hm. Want als je nu uh, Libië en Egypte... Ja, het zijn natuurlijk twee hele andere landen... maar wel volken die lange tijd onder dezelfde leider uh, nou, hebben, hebben geleden. Sommige dan mensen in ieder geval. Um, ja. Als je die twee landen vergelijkt... ben je dan uh, uh, over het een optimistischer dan over het andere land? Ja, ik ben over Libië over het algemeen wat optimistischer. Maar ik vind dat ze vrij snel... Uh, toch wel, uh, ook na de twintig dagen na de dood van Gaddafi, dat zij uh, toch al een nieuw kabinet gingen voorstellen. Of iets van twintig dagen. En dat ze dat wel heel snel hebben opgepakt. En er was steeds de angst in Libië dat er een stammenoorlog zou uitbreken. En er zijn inderdaad wel schermutselingen en gevechten tussen verschillende stammen. Maar over het algemeen worden die vrij snel ook wel weer gezucht, ge, gesust door de stamhoofden die mensen oproepen om de rust te bewaren. En in Egypte zie je dat het eigenlijk gewoon grote chaos ook wel is. Is geworden en dat die veiligheid in het land, dat dat ook heel veel mensen raakt. En, en, en de rol dat... van het leger in Egypte, is dat ook een ja. groot verschil met Libië? Dat Mubarak wel ja. weg is, maar verder ongeveer iedereen gebleven is? Ja, kijk, in, in, in Egypte is natuurlijk de top van de boom is er afgehakt, als Mubarak. Maar de rest is blijven zitten en dat is weer verder gaan woekeren. In Libië had je geen instituties, had je geen partijen en daar is de, de leider is daar weggehaald. Maar er zat verder niks, dus dat, dat kan nu verder. Um, zich gaan ontwikkelen. En dat is misschien wel een voorbeeld, of een voordeel voor, voor Libië. Ja, en, en als we dan ook uh, naar Tunesië kijken, want daar heb jij je ook mee bezig gehouden. Hoe was ja. Tunesië dan in dit plaatje? Nou ja, Tunesië doet het wat dat betreft. Die hebben wel als eerste hun verkiezingen gehad, en die zijn wel redelijk goed verlopen. En die doen dat toch wel. Um, ja, wel, wel goed als je kijkt dat die ook zoveel jaren onder hetzelfde regime hebben gezeten. Dat is ook zoeken op dat moment, als dat wegvalt, om um, te kijken hoe ga je dan verder. En ze hebben het wel voor elkaar gekregen om verkiezingen te houden die toch redelijk goed zijn verlopen. Dus daar kunnen we redelijk optimistisch over zijn. Um, laten we het hopen. <laughs> Ik ja. vind het moeilijk om dat te zeggen. Omdat natuurlijk heel veel mensen die op die pleinen hebben gestaan en die hebben gedemonstreerd... die weten niet anders dan het leven onder een dictatuur. Die hebben geen idee hoe een democratie voelt of hoe dat is. Die, die weten het niet. Dat moet wel um, geleerd worden en daar gaan we wel jaren overheen. En dan heb je ook nog de economie die natuurlijk bepalend is hè? of ze of ja. economische vooruitgang hebben. Ja, want op het moment dat mensen heel arm worden... en er zijn andere partijen die daar inspringen en, en geld wel bieden... Of, of wat dan, ja, dan heb je ook wel kans dat mensen daarvoor kiezen. En niet zozeer omdat ze met hun ideologieën eens zijn... als wel dat ze van hun gewoon eten en geld krijgen. Je hebt dit ook allemaal vastgelegd voor de televisie, voor bij de Arabische Lente. Wanneer is jouw eerste reportage te zien? Nou, de, of is we is hebben er al een, een paar gehad. <laughs> ja. Nee, we hebben zes afleveringen. We hebben er al vier gehad. En ja. we gaan in januari weer verder. 15 januari okay. hebben we Egypte. En dan de week daarna, 22 januari, hebben we het laatste land. Oké, okay. okay. en dat is, weet je dat al? Oman. Ja, toch? Oman, goed. Ja. Waar uh, Beatrix eerst niet en toen wel naartoe ging. Als ik Precies. minister is. Goed. Ja. Heel helemaal klopt. 15 januari dan dus uh, op Nederland 2 bij de NTR. Esmeralda van Woon, dank je wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Zometeen deel 2 van onze serie van verslaggever Joris van de Kerkhof... over bezuinigingen in de PGBs. <tieplekens> Voor de duidelijkheid, een persoongebonden budget zijn dat. Er is verkeersinformatie. Jolanda van den Velden. Ja, heel verrassend. Er is een uh, aanrijding geweest op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daardoor tussen knopen de Nieuwe Meer en Sloten 2 kilometer. Bij sloten zijn twee rijstroken dicht. Daardoor is het ook vastgelopen op de A10 de Ring van Amsterdam. Tussen, uh, tussen Afid Rij en Knopen de Nieuwe Meer 2 kilometer. Aan de andere kant staat tussen Geusweld en Sloten 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso. Oudere organisaties en patiëntenorganisaties krijgen de komende jaren minder subsidie. Ook de subsidie voor de belangenvereniging voor verstandelijke beperkte LFB heeft daarmee te maken. Dit jaar kregen zij 770.000 euro in 2013 is dat 35.000 euro. De uh, LFB, dat is een vereniging voor en door mensen met een beperking. En Joos van der Kerkhof volgt vijf medewerkers van ze deze week. Gisteren een portret van de directeur. Nu de directiesecretaresse, vol angst dat ze haar baan kwijtraakt. Hartelijk welkom allemaal. Uh, wij uh, hebben op dit moment een uh, wekelijkse overgang. Mariette Zandvoort. Blonde haren, half lang. Slechtziend. 35. Stevig. Klein van stuk directiesecretaresse uh, van LFB. Waar we mee bezig zijn om de bezuinigingen op te gaan vangen. Ja. Hoe dan wij om moeten gaan. En, Ze zit deze ochtend een vergadering voor op het kantoor in Utrecht. En dan wil ik Connie het woord geven daarover. Ja, nou. Uh... We vorige week uh, hebben we een strategiebijeenkomst uh, gehad. Mensen willen toch onze stem erbij gebruiken. Ze willen toch onze ideeën horen en, en af, of ons advies hebben. Zorgenbieden en dergelijke. Dat ze, dat ze toch niet zonder de LFB kunnen eigenlijk. Vandaag is de directeur er en de PR-medewerker. Connie, mag ik even? Je moet kijken van welke organisaties... Juist. heeft mensen met verstand op beperking Juist. belang... Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Je hebt een reisbureau voor mensen met een verstandelijke beperking. Je hebt zorgverzekeraars Plannen maken om de bezuinigingen ja. op te vangen. Ja. Ja. Ik wil nou, ook even een punt over, de website. Uh, wat, uh, over uh, het verzamelen van uh, producten. Nee, hoort, en wacht over die website nog even. Okay. Dat moet nog steeds verbeterd worden. Okay. Okay. Ben jij daarmee bezig? Ja, nu eventjes. Geen tijd, maar eh, was is er mee bezig? De LFB oh, nee, moet dus je commerciëler. Ja. Kunnen we die punt afsluiten? Ja, voorzitter. Henriette okay. nou, begeleidt het uh, gesprek met zachte hand. Pop, dat, is, dat is mijn punt. Uh, ik ben de afgelopen tijd bezig geweest met de, uh, met de regiokantoren... Uh, te vragen uh, of zij uh, voor ons informatie willen verzamelen... waar ze allemaal mee bezig zijn. Na de vergadering achter haar computer... Groot scherm, grote letters okay. en een enorm vergrootglas aan de zijkant. Nou, als ik bijvoorbeeld zo dit blaadje tekst eronder leg... dan uh, doe ik het licht, licht aan en dan wordt het vergroot. En zo lees ik dan tekst. Drie jaar werkt ze nu bij de Belangenvereniging voor Verstandelijk Beperkte. Ik ben uh, directie-secretaresse. Die functie heb ik hier. Dus dat betekent dat ik... Uh, ja, veel achter de computer moet werken, telefoon opnemen, um, ja, verslagen schrijven van vergaderingen, uh, adressen invoeren, agenda beheren. en uh, ja, Soms uh, moet ik ook wel eens uh, stukjes schrijven voor uh, bijeenkomsten waar ik geweest ben. Ik hou me ook bezig met het verzenden van de nieuwsbrieven, daar help ik bij. Ik moet uh, koffie en thee zetten voor vergaderingen... en de zalen reserveren en de zalen klaarzetten voor vergaderingen. Maar zonder jou bestaat dit bureau eigenlijk niet? Nee, dat, uh, ik denk, denk niet dat ze goed weten wat ze zonder mij moeten hier. <laughs> en andersom? Kun jij zonder LFB? Nee, nee, nee, nee, nee. Ze is bang dat ze door de bezuinigingen weer terug zou moeten gaan naar haar oude werk. 3,5 jaar geleden toen werkte ik binnen de Kringloop in... Uh, in Hilversum en ook in Wees. Dat, dat was voor, van de sociale werkvoorziening van de tomin Groep. Maar uh, dat, vond ik, uh, dat vond ik helemaal niet leuk. Wat was daar niet leuk aan dan? Nou, het werk was niet leuk en uh, de, de mensen, collega's waren niet leuk. Gewoon de hele organisatie, uh, tomin Groep, uh, dat was uh, een, een organisatie die nou niet echt uh, goed met mensen om kon gaan. Je geniet van het werk hier, hè? Ja. Ja. Hier krijgt ze waardering. Ze, ze kijken heel erg naar je, naar je doorgroei. Van waar ben je goed in en waar kun je je verder in ontwikkelen. En het is nu gewoon helemaal belangrijk met de, ja, de onzekere tijd die eraan gaat komen. En Dede Laat krijgt hier waardering ook. Goedenavond, de gezelligste tijd van het jaar. met Radio Dat is de PR-man van de LFB. De man ook van Gerbera Radio. Op Radio Lediestad. Vorige vooravond met DHA's op Radio Lediestad door Stichting Gerbera. Ja, en dan ben ik dankjewel Peter. Zondag 18 december 2011 dag 302 euh, dag 352 in 2011. Ja. Ja, daar gaat de bijdrage van Joris van der Kerkhof morgen over. Meer informatie over deze serie kunt u vinden op onze website nos.nl. Dan Sebastiaan Timmerman, die is in Tijalf Heerenveen. De kwalificatie voor het EK Allround in Budapest begin januari. We zaten te wachten, Sebastiaan, op Sven Kramer. Is die al geweest? Die is uh, geweest en maakte er een mooie rit van tegen Mark Tuitert. Hij liet uh, Mark Tuitert het initiatief uh, de eerste... Uh, 1100 meter en in de laatste uh, ronde toen was het alsof uh, Sven Kramer een gashandel opentrok. Hij spoot werkelijk op de kruising richting Mark Tuitert. En hij pakte uh, de Olympisch kampioen op de 1500 meter in de laatste bocht. En daarmee wint Sven Kramer ineens 47-33. Snelste tijd tot nu toe. Twee ritten nog te gaan. Het NOS Radio Journal journaal Mediaoverzicht. Na zes hoort u of het genoeg is voor dat EK. Marjaal Haggeman. De invloed van de CDA-dissidenten Ferrier en Kopian is gering... Volgens NRC Handelsblad slagen ze er nauwelijks in om in de coalitie tegenstanders van de politieke samenwerking met de PVV een stem te geven. Zowel voor als tegenstanders van de twee met wie de krant sprak zeggen dat hun invloed binnen de fractie gering is. Ja, de voorstander van Ferrier en Koppian zegt dat de twee zich in een onmogelijke positie bevinden. De fractie ziet hen als potentiële verraders, de buitenwereld ziet hen als potentiële lafaards. Hun voornemen om het CDA een kleurrijk, duurzaam en sociaal profiel te geven... is tot nu toe alleen gelukt in de kwestie Mauro. Maar hun opstand leidde volgens NRC Handelsblad tot een compromis... dat het CDA veel imago-schade opleverde. CNN zocht de Ethiopische nanny op... die door de familie Gaddafi zwaar verminkt was achtergelaten in een van hun huizen... Een cameraploeg vond in augustus de jonge vrouw. Ze was door een schoondochter van Gaddafi met kokend heet water overgoten. Het was haar straf, omdat het haar niet lukte om de huilende kinderen stil te krijgen. De nanny lag krimpend van de pijn op een matrasje. En na het tonen van de beelden door CNN werd uit de hele wereld hulp aangeboden. Uiteindelijk ging ze naar Malta, waar zij werd opgenomen in een ziekenhuis. Afgelopen week mocht ze voor het eerst weer naar buiten. A lot of people have given a lot of money to help you. What would you like to say to them? Ze zegt een profound thank you to everyone around the world who's helped her with the medical treatment and with the money they've sent. A huge thank you, she says. De nanny woont nu in een klein appartement op Malta en wordt door de regering van Qatar onderhouden. Er was grote verwarring op Twitter over de band Kane. De eerste berichten vandaag waren namelijk dat de Haagse band na 13 jaar uit elkaar ging. Maar volgens de site van de band gaan drie van de zes leden iets anders doen. Dat zijn dan niet te betekenen dat de band uit elkaar ligt. De officiële formulering luidt, het is tijd om elkaar los te laten. De drie bandleden die overblijven, onder wie ook zanger Dinan Woesthoff, die zeggen wel dat ze met de nieuwe Keenplaat een andere weg inslaan. NRC Handelsblad heeft zo zijn eigen lijstjes aan het eind van het jaar. De krant is nagegaan welke nieuwsberichten bezoekers van de website het vaakst hebben aangeklikt bovenaan de staat de schietpartij in Alphen aan de Rijn met bijna 280.000 page views gevolgd door de brand bij de kerncentrale in Fukushima. Op drie staat een column van Joep van het Hek over kerstbomen. Het best bekeken beeldverhaal was de fotoserie van de show... van het lingeriemerk Victoria's Secret. De Amsterdamse bioscoop Tuschinski gaat de beroemde Art Deco... vloerbedekking veilen. Het is een vloerkleed van 28 jaar oud... en het wordt in delen verkocht voor het goede doel. Het geld dat de 130 vierkante meter oplevert... gaat naar de Anne Frank Stichting. Het prestigestuk van wat het parool noemt de pompeuze bioscoophal... kostte destijds bijna 25 20.000 gulden. De BBC heeft op zijn site de perfecte mannelijke stem. Althans, onderzoekers zeggen dat ze op basis van een wiskundige formule... de computer de perfecte stem hebben kunnen laten samenstellen. According to scientists, I have the perfect voice. My delicate blend of frequency, words per minute... pauses between sentences and intonation... makes my voice very easy on the ear. Ik geloof niet dat Tim thema over die ik al onmiddellijk moet worden vervangen hier op de zender. Want dit is dus de perfecte stem voor de radio. Volgens de BBC, nou. althans onderzoekers. Wij zijn benieuwd wie er daar de komende jaren in dienst komt. Marielle Hagman, dankjewel. Na zessen zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan hebben we aandacht voor Marseille. Daar worden ongelooflijk veel misdaden gepleegd. We gaan horen hoe dat komt. Tot zo.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 ...organiseerd om te geven in tijdens van conflict. ...to de wounded en sick, de infirme en materiële cases. Ze in no circumstances de object van attack... zijn, maar at op alle tijds worden respecteerd en protected. Als we in oorlogstijd respect hebben voor hulpverleners. Waarom dan niet in vredestijd? Zo'n 80% van onze ambulance-medewerkers, politieagenten en brandweermannen. zijn dit jaar bedreigd of mishandeld terwijl ze hun werk deden. Handen af